Zegt in Nieuwsuur dat de bezuinigingen grote gevolgen hebben. Guatemala heeft ex-president Alfonso Portillo uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar moet hij terecht staan voor het witwassen van 70 miljoen dollar via Amerikaanse banken. Dat geld zou hij tijdens zijn presidentschap hebben verduisterd. Portillo was president van 2000 tot 2004. Aan het eind van zijn Amstermijn vluchtte hij naar Mexico, waar hij zich jarenlang schuilhield. In 2008 werd Portillo uitgeleverd aan Guatemala.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 Bij een ongeluk met een privévliegtuig op het Spaanse eiland Mallorca zijn drie mensen omgekomen. Het toestel stortte vlak na opstijgen neer op een boerderij in de buurt van het vliegveld. Alleen de 22-jarige piloot overleefde de crash. Hij is met ernstige brandwonden en andere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Spaanse krant El Mundo zijn de drie doden, twee mannen en een vrouw. Over het oorzaak van het ongeluk is niets bekend.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 Lotto is er voor de sport. Al meer dan 50 jaar. Want de Lotto is opgericht door sporters voor sporters. Mijn naam is Pieter van der Hogeband en ik ben Lotto-ambassadeur. En dit jaar draagt Lotto ruim 43 miljoen euro af aan NOCNSF, Geld dat verdeeld wordt over 76 Nederlandse sportbonden. En met dit geld kunnen we in Nederland onbezorgd van sport blijven genieten. Van jong tot oud, van amateur tot prof. Heel Nederland profiteert van Lotto's bijdragen. Ze wint niet alleen u met Lotto, maar wint ook de sport. Lotto, dat is win-win. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Wie ondersteunt mijn vader thuis? Seniorservice.nl NOS, NOS, NOS Radio Game. Langs de lijn met Robert Meder Ja, goedenavond. Het was een drukke dag in de Giro, maar er werd geen kilometer gereden. Eerst werd bekend dat de etappe van vandaag werd geannuleerd. En toen kwam het bericht dat Danilo Di Luca op doping was betrapt. Weer. Robert Geesink maakte het niet meer mee. Die was ziek vertrokken. Robert was echt gewoon, uh, was gewoon te ziek. En uh, dan uh, ja, leek het ons het verstandigst. Uh, zeker in overleg met... Uh... ...met de medische staf om hem, uh, om hem niet meer te laten starten. Dat was de ploegleider Michiel Elijzen. Straks praten we over het uh, wielennieuws met Gio Lippens. Zondag begint in Parijs het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Roland Garros. Op de deelnemerslijst staan onder meer vijf Nederlanders... ...en een favoriet uit Zwitserland. Die heeft uh, even wat rust genomen... ...maar komt nu wel met een waarschuwing voor de concurrentie. Ik ga het niet all doen, time, dat ik niet meer spelen. Maar ik denk dat het heel really refreshing is... Het is sort of cleanses een beetje a bit een really beetje ja, en je and beetje een beetje een weer een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje In Parijs. in een andere een in metropool staan morgen twee morgen twee tegenover teams tegenover elkaar in van finale van de Champions League. Champions München is München is favoriet en oudspeler beetje van Bommel weet precies waarom. beetje zijn niet alleen goede voetballers, maar een zijn goede beetje En dat is vaak nog belangrijker dan een vaak een belangrijker een een die een slecht karakter heeft. En verder bellen we het komend uur met Michael van Praag... want hij is herkozen voor vier jaar in het bestuur van de UEFA. En we maken kennis met het nichtje van Tiger Woods. Tot elf uur is dit en langs de lijn. mijn eerste Giro. Ja, de Giro verloopt al vreemd door de weersomstandigheden... maar vandaag spant toch echt wel de kroon. De etappe 19 werd afgelast. Um, Luca werd wederom betrapt op het gebruik van EPO... en blanke kopman Robert Geesink verliet zelf de ronde van Italië. Gio Lippens, goedenavond. Ja, goedenavond, Robert. Ja, eerst maar even de Nederlandse inbreng. Geesink weg, ziek, zwak en misschien ook misselijk? Ja, ik denk uh, allemaal inderdaad. Uh, hadden last daarvan tijdens de klimtijdrit van, uh, van gisteren. Uh, Presteerde daar ook uh, onder de maat. 29e werd hij in die klimtijdrit... terwijl daar toch wel het een en ander nog van hem werd verwacht. En uh, ja, vanmorgen heeft de ploegleiding besloten... of eigenlijk een beetje de medische begeleiding besloten van... Uh, jij gaat nu naar huis, het is afgelopen. En uh, ja, ga maar herstellen, want dat is belangrijker... dan die laatste paar dagen van de Giro uitrijden. Mm. En dan, nou uh, ja, kijk, als hij weer een beetje hersteld zou zijn... Uh, ja, zo rond die twaalfde plek zou eindigen, laten we eerlijk zijn... dat was niet het doel waarvoor hij gekomen was. Nee. Um, uh, als die nou, ja, je, je zou zeggen, wacht uh, gewoon even een dagje... en kijk hoe het, uh, hoe het dan gaat op het moment dat je uh, hoort dat die afgelasting van vandaag is. Ja, maar hij heeft het dus tevoren ja. al beslist. Aha, dat dus, is de reden. Dus uh, daarvoor is al besloten, uh, gewoon omdat hij inderdaad gisteren en gisteravond... vannacht niet goed was, steeds zieker werd. Hebben ze besloten van, oké, okay, jij gaat lekker naar huis. En uh, jammer dan van die uh, laatste drie etappes die er dan aanleken te komen... nou, dat blijken er uiteindelijk maar twee te zijn. De etappe van morgen en de etappe van zondag. Ja. Uh, even luisteren naar uh, de ploegleider hè? van uh, Blanco, Michiel Elijzen. We gingen hier met, andere, met een ander doel naartoe en met, andere, met een andere hoop natuurlijk. We hadden, we hadden gehoopt het podium te halen, uh, uh, of in ieder geval de top vijf. Uh, ja, dat is, uh, dat is vorige week natuurlijk al, uh, afgelopen vorige week zaterdag uh, is die, uh, die kans verkeken. En dan ga je natuurlijk nieuwe doelen stellen. En uh, Ik denk uh, dat uh, Robert en heel de ploeg dat, uh, dat goed hebben opgepakt in de dagen daarna. Dat, uh, uh, ...attractief hebben gekoerst... ...en Robert zelfs nog uh, voor een overwinning heeft gekoerst in een etappe... Uh, uh, ...maar toen materiaalperk kreeg. Ja, en als je dan ook nog, uh, als je dan ook nog ziek wordt en niet verder kan... ...op twee dagen voor uh, het einde of drie dagen voor het einde... Dan, uh, ja, dan, ...dan heb je is uh, dus een beetje een, een zure, zure afloop... ...van uh, wat een hele mooie Giro had kunnen zijn. Ja, maar dat, dat was de ploegleider van, van Blanco, Gio Lippens wat zo mooi had kunnen zijn. Had kunnen zijn he, ja, ja, dat dat horen we zo vaak. Het was natuurlijk al lang niet meer zo mooi als het had kunnen zijn. Uh, laten we eerlijk zijn... Na uh, dik anderhalve week leek het nog echt allemaal heel erg goed te lopen voor Robert Geestink. Hij was met name die eerste weken, de week waarin Bradley Wiggins... Uh, toch ineens allerlei vreemde verschijnselen vertoonde. Die kon ineens niet meer dalen in, uh, in slechte weersomstandigheden. Was bang om te vallen. Uh, dat, ja, dat gebeurde er allemaal. Op dat moment denk je van nou, hanteert of handhaaft zich keurig in de top van het klassement. Heeft zelfs even derde gestaan. Maar daarna uh, ja, ging het toch langzaam mis. En eigenlijk het breekpunt was toch die etappe van uh, afgelopen weekend... dus een week geleden, die etappe in de kou... Uh, waarin hij uh, uiteindelijk uh, zonder jasje naar boven ging op uh, de slotklim... en daardoor de kou bevangen werd... en uh, nou, bijna door zijn ploeggenoten naar boven geduwd moest worden. Dat was uiteindelijk het breekpunt. Vanaf dat moment ging het mis. Daarna probeerde hij het natuurlijk nog een keertje... met die, die toch wel prachtige uitval uh, op het vlakken... nadat nou, ze een, een kol hadden afgedaald... dat hij toch in ieder geval ook weer bij de favorieten zat... Hmm. Daar had hij de beste benen van allemaal, zo leek het. Maar ja, dan loopt de ketting eraf en ook daarover kun je gaan discussiëren. Uh, ja, is dat eigen schuld? Is dat pure pech? Dat weet je niet. Ja, maar hou op de wet van Murphy. Uh, ja, het is zeker de wet van Murphy op ja. zo'n moment. Alles wat mis kan gaan, gaat ook mis op zo'n moment. Ja, dat is ook zo. Maar aan de andere kant, uh, wat ik net ook al bedoelde... met het had zo mooi kunnen zijn, dan had ik het eigenlijk niet zozeer over deze Giro... maar is het niet een beetje een karakteristieke, karakteristieke zin beetje voor zijn hele carrière? Ja, en toch ben ik nooit geneigd om, om dan meteen al te roepen van... oké, okay, laten we nu maar concluderen... hij zal nooit meer uh, een podiumplek rijden in een uh, grote ronde. Want voor hetzelfde geld rijdt hij dat in één keer wel... in één van de eerste volgende ronden. Ik zal niet zeggen dat hij dat in de Tour eventjes gaat doen. Hij gaat wel naar de Tour, tenminste dat is toch de bedoeling... Hè? dat hij naast Bauke Mollema daar uh, in Frankrijk gaat rondrijden... Uh, ik, ik, ik zie, kijk, Geesink heeft de kwaliteiten om ooit eens een keer in een grote ronde hoog te eindigen. Alleen, dan moet dus drie weken alles mee zitten. En dat is nou vaak het punt in een grote ronde. Daar kan niet drie weken lang alles mee zitten. Daar kom je als renner, welke renner dan ook, welke toppen dan ook, komt altijd wel iets tegen. En dan is maar de vraag, hoe ga je daarmee om? Uh, heb je het vermogen om, nou ja, laten we zeggen, aan grote rampspoed te ontsnappen? Soms is het een kwestie van geluk, soms is het ook een kwestie van handigheid. Ja, daar moet je je vragen bij gaan zetten. Want die kansen worden natuurlijk wel steeds kleiner. En, en wat dat betreft ga ik wel mee in de conclusies van... het wordt natuurlijk steeds moeilijker voor Robert Geesink ja. om uiteindelijk zo'n topprestatie in een grote ronde neer te zetten. Want hij wordt langzamerhand ook steeds iets ouder. Moeten wij uh, en, en wij als, uh, als wielervolgers, als wielerjournalisten, als media... Uh, en misschien ook wel als fans gewoon wat minder van hem verwachten? Ja, ik denk dat dat het allerbeste is. Ik denk ook trouwens dat Geesink de eerste zal zijn om dat uh, uh, toe te juichen. Uh, dat is toch een beetje de makken van, uh, van het Nederlandse fietsen, hoewel ze bij onze zuiderburen in Vlaanderen er ook wel wat van hebben gekund in het verleden. En Zo gauw daar een beetje in een talent uh, kwam dat het boven het maaiveld uitstak, daar werd er meteen geroepen van de nieuwe Eddy Merckx is geboren. Ja. Uh, ja, uh, de oude Eddy Merckx leeft gelukkig nog steeds en de nieuwe is er nog steeds niet geweest. Uh, dat hebben wij natuurlijk altijd gehad met, met onze twee toerwinnaars, met Jan Janssen en Joop Zoetemelk. Uh, op het moment dat er een talent naar boven komt, roepen wij meteen... we hebben dat gedaan bij Erik Breukink, we hebben dat gedaan bij Michael Bogert... roepen we meteen, daar is een toekomstige toerwinnaar. En, en er is ooit ook zelfs de grap gemaakt over Pieter Wening... in een uh, column in de Volkskrant van dat is de toerwinnaar van... nou, wat was het, 2007? In ieder geval een paar jaar geleden werd dat al uh, voorspeld toen... Ja, het komt nooit uit. En uh, wat dat betreft is het wel goed om de Nederlandse talenten... toch eigenlijk eens wat meer ruimte te gunnen... en misschien iets minder hoge verwachtingen erbij te hebben. Ja, ja maar we willen zo graag succes, hè? Dat zal wij het willen het allemaal wel, zo graag, ja, en dat is het punt. Alleen, ja. het, het punt is dus wel vaak... en daarom ben ik een klein beetje terughoudend met nu al roepen van, oké, okay, Geesink gaat nooit iets presteren in een grote ronde. Wij zijn aan de ene kant, staan we allemaal te juichen en te schreeuwen... van dit wordt het grote talent voor de toekomst. Op het moment dat het dan tegen blijkt te vallen... zijn we vaak ook de eerste die dan de poten eronder uitzagen. Ja. Dat vind ik vaak niet zo'n nette uh, manier van doen. Zometeen gaan we het nog even over Wilco uh, Kelderman hebben. Uh, over talenten gesproken. Nog één ja. vraag over, over Robert Geesink. Wat nou als de ketting dinsdag niet was gebroken? Was hij dan ook ziek geweest vandaag, denk je? Goede vraag. Um, ja, ik denk het wel. Want ik denk dat hij ook echt wel ziek is geweest. Uh, ik geloof niet dat Robert Geesink spelletjes hoeft te spelen... om die laatste paar dagen in de Giro maar, uh, maar over te slaan. Ik denk ook niet dat hij die zo diep in het wak zit, uh, geestelijk gezien... Uh, dat hij die, die ziekte voorwendt om naar huis te gaan. Uh, dus, dus ik geloof daar wel in. Uh, ik denk alleen dat de euforie misschien bij hem wel iets groter was geweest... en dat hij dan misschien ook wel die ploegleiding of die ja. medische staf overroeld had... en gezegd had, ja jongens, maar wacht eens even. Uh, ik denk dat het belangrijker was geweest, niet zozeer als hij die etappe had gewonnen... maar als hij nog redelijk hoog had gestaan in het klassement... als hij bij de top vijf in de buurt had gestaan... dan had hij misschien alles op alles gezet om toch die Giro uit te rijden. Zeg, dan nog even over die Luca met de nadruk op even. Hoe stom ja. kan je wezen? Nou ja, Lance Armstrong, hè? ik bedoel niet de minste in dit verband. Die, uh, die twitterde zelfs van. Uh, die Luca ben je nou echt zo dom? En, en dat is toch eigenlijk een beetje de reactie in het hele peloton hoor. De renners. In de Giro en met name de Italianen zijn echt ja, geschokt. Dat merk je gewoon aan hun reacties. Uh, we hebben echt hele felle reacties gezien: Van meteen voor het leven schorsen, nooit meer in deze sport welkom laten zijn. We hebben ook renners, uh, daar hebben we tweetjes van gelezen, die dan weer uh, melden: van jongens, laten we er nou niet te veel over praten. Laat dit nou geen schaduw werpen over deze Giro. Dit is gewoon een stomkop, een recidivist die voor de tweede keer tegen de lamp loopt. Mm. Ja, uh, ongelooflijk stom. En, en, en het is niet alleen stom van hem, het is ook stom van de sport sponsor van die ploeg, Vini Fantini... die hem vlak voor die Giro heeft, uh, heeft, heeft aangenomen, heeft opgesteld ook tegen de zin van de ploegleidingen... want die hebben dat vandaag ook keihard geroepen... de ploegleiding dus van die ploeg... van wij wilden hem helemaal niet meenemen... maar het moest van onze sponsor... want die wilde een vriendendienst verrichten in de richting ja. van die Luca. Ja. Hij dacht natuurlijk ook aan publiciteit. Uh, dat is allemaal wel te begrijpen. Maar goed, uiteindelijk heeft die sponsor heeft het boetekleden aangetrokken... en heeft, die heeft gewoon gezegd... ik heb een grote fout gemaakt. Dat ja. had ik nooit moeten doen. En ik zal, nou ja, ik zal de consequenties maar moeten dragen. Maar die, Luca, ja, die zien we in het wielrennen niet meer terug... want hij is niet alleen twee keer nu... Echt tegen de lamp gelopen bij een controle. Nu dan bij een, een onaangekondigde controle vlak voor de Giro Epo gebruik. Daarvoor was het Sera, nou ja, hetzelfde spul bijna. Uh, hij heeft ook een aantal keren al te maken gehad met beschuldigingen dat hij uh, nou ja, met de verkeerde uh, mensen in, in, in de begeleiding bezig was. Ja. En ook daar heeft hij al schorsingen voor op zitten. Dus nou laten we zeggen, die man ja, die weet het na vier, vijf keer weet hij het nog niet. Ja een beetje naïef ook. Nou, een mooie reactie van nou, van Vincenta Reines, van Lotto ook nog. Die zei: het is jammer dat hij vandaag niet fietst." anders had ik hem een klap voor zijn kop gegeven. Nee, hey, dat, uh, dat doet mij ergens aan het denken. Uh, hebben we hebben ooit de Nederlandse uh, renner uh, gehad die, die, uh, die uh, dat riep in uh, over Ricardo Rico: "Van als ik hem tegenkom, dan geef ik hem een klap voor zijn kop." Ja. Bram Tankink. Bram Tankink was, was het, ja. Na nou, een doorritappe volgens mij. Uh, dan uh, nog even naar Kelderman. Dat hadden we beloofd. Groot uh, kort nog even. Ja, best geclasseerde Nederlander hij heeft uh, even over uh, die barre weersomstandigheden. Hij reageert en vertelt of de organisatie een juiste keuze heeft gemaakt? Ja, ik denk het wel. Uh, als je keek naar de temperaturen die er op die top uh, was... Min, min, ...rond de min 10, dat is toch wel... Uh, ja, is gewoon te gevaarlijk om, uh, om dan daar omhoog te fietsen... ...en dan ook nog naar beneden. Dus uh, ik denk wel een goede beslissing. Ja, dat was uh, Kelderman. Gio, kort nog even. Morgen uh, hebben we dan wel een normale etappe? Nee, Ook boven de hoofde etappe. Uh, de Paso Giao is eruit gehaald. De San Pellegrino is eruit gehaald. Dat zijn toch uh, mooie klimmetjes in de aanloop... uiteindelijk naar die slotklim. Die zit er gelukkig wel in, want dat is een legendarische. De di Lavaredo. En ik ben benieuwd hoe ze daar boven komen. Want ooit Eddy Merckx in zijn gouden dagen... Die deed dat uh, in de sneeuw en die kwam daarboven... en die heeft toen de rest van het peloton helemaal verpletterd. Dus ik ben benieuwd morgen. Goed, uh, we gaan het zien. Het Girotje uh, d'Italia wordt het uh, zo langzaam Ja, zeker. <laughs> Dankjewel, uh, uh, Gio. Het is uh, kwart over tien. U luistert naar uh, NOS Langs de Lijn. We hebben contact met uh, Michael van Praag, de bondvoorzitter... en uh, trots bestuurslid, een van de acht, zullen we maar zo zeggen. Goedenavond, meneer van Praag. Uh, we storen u in het diner, dus we gaan het niet lang maken, want anders wordt het eten koud. Uh, maar het is toch wel een felicitatie waard dat u vandaag herkozen bent voor uh, vier jaar in het bestuur van de UEFA. Uh, uh, kwam het als een grote verrassing? Ach, weet u, uh, ik, had, uh, ik heb er heel veel werk in gestoken om uh, met mijn collega's van andere bonden van tevoren nog weer eens een keer te praten en ze te bezoeken. En ik, ik had wel goede hoop dat ik, uh, dat ik uh, wel weer een coach zou worden. Ik, zit wel, ik ben ook voorzitter van de Club Competitions Committee... Nou, die heeft heel veel werk verzet om Europa, uh, de Champions League... en nu weer uh, de Europa League uh, te verbeteren. Dus ja, ik, uh, ik kreeg van iedereen wel te horen dat ik heel gesteld werd. Ja. Uh, dus, dus het was voor u eigenlijk geen verrassing? Dat hoorde ik u eigenlijk zeggen? <lacht> nou, nee. Eerlijk. Uh, in, ja, het, was, het is altijd een verrassing. Het is altijd wel weer fijn. Ja. Maar ja, als je, als je goed luistert naar, wat, uh, naar de steun die je kreeg van alle landen, van Rusland uh, tot, uh, tot Spanje aan toe, dan, uh, ja, dan had ik wel goede hoop en eigenlijk wel vertrouwen dat ik hier in zou ja. komen. Nou, is het zo dat u de afgelopen jaren zich heel erg heeft ingezet voor financial fair play? Ja. Um, dat, dat gaat er ook aankomen, hè? dat begint volgend jaar geloof ik? Ja, dat begint, nou ja, dat begint, dat begint dit seizoen. En uh, we hebben nu hier bij het, uh, bij het congres al uh, gehoord. ...dat de eerste voortekenen, dat het helpt, uh, ook alweer uh, zich hebben aangediend. Omdat wij maken elk jaar een benchmark maken en het ziet er nu naar uit... ...dat in dit seizoen de verliezen in Europa uh, met tussen de 300 en 400 miljoen euro zijn gedaald. Dus uh, dit is nog maar het voorspel naar uh, wat er straks werkelijk moet gebeuren. Mm -hmm. Dus dat gaat goedkoper. En wat ja. zijn dan de komende vier jaar uw ambities? Nou ja, we hebben, uh, ik ben net klaar uh, als voorzitter van de Club Competitions Committee met uh, de voorstellen voor het, uh, het opwaarderen van de Europa League. Nou, daar is vandaag ook wat over, over gezegd. Ik ga dat uh, op 4 juni, als we algemene vergadering betaald kunnen hebben, uh, ga ik dat ook presenteren aan de Nederlandse clubs. Ja, ja wat, uh, gaat, wat gaat er veranderen dan bijvoorbeeld? Of wat is het voorstel? Nou, uh, we, uh, het, het voorbeeld is dat, uh, dat de clubwinnaar van Nederland zich nu rechtstreeks plaatst voor de groepfase. En ook dat de winnaar van de Europa League straks uh, in het, het jaar erop in de Champions League gaat spelen. Oh ja. En uh, we, hebben ook, we gaan ook centrale marketing doen, waardoor we zo'n kleine uh, 50 miljoen euro uh, meer inkomsten zullen hebben. Nou, daar ben ik druk mee bezig geweest. Wat me nu erg bezig houdt, is uh, natuurlijk het volmaken van het financial verhaal, Maar met name ook matchfixing, omdat dat een heel erg groot gevaar is. We hebben ons nu uitgesproken met het congres tegen racisme met een, met een, met een resolutie. Nou, dat moet ook weer geïmplementeerd worden. Dus er zijn de komende jaren nog veel te doen. We gaan de, de, de UEFA Youth Week lanceren per september. Dan komt er een internationaal jeugdtoernooi om de Lennart-Jones een trofee. Nou, dat zijn allemaal zaken waar, waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. Maar die natuurlijk niet wel geïmplementeerd moeten worden en die ik ook moet monitoren zoals dat heet. Ja, moet blijven volgen. En wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, dat je de, dat je de belangen van de Nederlandse clubs dient. Wij hebben vier keer per jaar, en dat wij alle Europese spelende Nederlandse clubs bij elkaar in Zeist, dan luisteren we naar wat zij willen en, en, en wat ze vinden. En het is mijn taak om dat dan wel weer bij de UEFA binnen te brengen en bespreekbaar te maken. Ja, ja, ja. Zoals we dat bijvoorbeeld doen met elektronische hulpmiddelen. Een tijdstraf uh, hebben wij, gaan wij introduceren in het amateurvoetbal, voetbal, dat weet u. Maar ik heb vandaag gehoord dat de IFAB, dat is de organisatie die de spelregels maakt... dat het daar zeer goed gevallen is, eigenlijk tegen onze verwachting in. En het zou mij niet verbazen als de IFAP uh, dit zelfs gaat overnemen. Dus een tijdstraf ook niet alleen in het amateurvoetbal, maar ook in, uh, in, nou, uh, in, in nou, de professionele het professionele voetbal? Het beginnen natuurlijk in het amateurvoetbal, want dat mag u eigenlijk ook niet. Maar... Uh, uh, ja, ze, zijn er, ze, ze zien er de noodzaak van in en ze zien ook wat er wat gunstige effecten zijn, vooral bij de jeugd. Ja, nou dat zijn allemaal goede berichten. Dat is een mooie ja. aanloop naar, uh, naar het voorzitterschap, meneer Van Praag. Ja, dat wordt mij heel vaak gevraagd. Maar ik moet u heel eerlijk zeggen, wij weten helemaal nog niet eens of de financiën-platinie naar de kieven gaat. Dat wordt in september bekend. Dan komen alle landen bijeen in Doordring, alle voorzitters en general secretaries. En daar gaan we discussiëren over wat we met de UEFA willen, wat we met de FIFA willen. En daar horen wij ook wat Michel Platini nu gaat doen. Ja, Kijk, maar... en, da en daarna is hij het pas zin om over dit soort dingen te gaan nadenken of te Jawel, maar en Je mag, het het je mag toch wel uitspreken dat u die ambitie heeft? Dat mag, dat mag u toch ja. gewoon zeggen? Ja, ik mag, dat, ik, mag, ik mag dat wel zeggen, maar dan gaat Johan Derksen weer roepen dat ik een baantjesjager ben. Oh. Dus uh, daar kijk ik wel even vooruit. Uh, ik wacht eerst maar eens eventjes rustig af uh, wat Platini gaat doen. En dan, daarna is het tijd genoeg om uh, over dit soort dingen te praten. En dat hoop ik graag wel een keer dat jullie doen kan. Ja, ik had er niet ingeschat dat u zich, de, de, uw uitspraak laat beïnvloeden door Johan Derksen, eerlijk gezegd. Nou, <laughs> echt jaren achtervolg, meneer, dus... Uh, ja. Dat is helaas zo in het voetbal. Ja, goed. Um, ik, ik, uh, ik hou u niet langer op, want uh, ik zeg al... u, u, u bent uit de dist gekomen uh, na, die, uh, na die herverkiezing. Ja. Dus ik, uh, ik ga u uh, naar het warme eten terugsturen. Uh, nogmaals uh, gefeliciteerd met de herverkiezing. Dank u wel. En ik uh, ga mijn best voor het Nederlands voetbal doen. Ja, dank u vriendelijk. Tot u dienst. Goedenavond. Goedenavond. Control what seems my thoughts one. Hanouk en Birds. Het is zes minuten voor half elf. Er is geloods in Parijs. Nou en? Nou, het gaat om het uh, grootste uh, tennis al daar. En alleen Robin Haase heeft het uh, met de Fransman de Schepper... redelijk uh, getroffen. De Schepper, moet je waarschijnlijk zeggen. De andere vier Nederlanders krijgen het in de elfde ronde al zwaar. In de eerste ronde. Uh, de Bakker treft uh, de als negende geplaatste Zwitser Wawrinka... en Seisling de Oostenrijker Meltzer... En bij De Vrouwen ontmoet Rus de als vijftig geplaatste Italiaanse Erani. En Bertens, dat is de nummer 26 van de plaatsingslijst. De Roemeense eh, Kirstea. Matthijs Westrade maakt de volgende reportage. Roland Garros ontwaakt uit zijn winterslaap. En niet alleen de Nederlandse loting hield hier in Parijs vandaag te wensen over. Want net als in Nederland komt het water werkelijk met bakken uit de hemel. Voor een van de Franse favorieten, Jo-Wilfried Tsonga, overigens geen obstakel. Het is voor iedereen dezelfde same conditie en and, uh, and we moeten het dealen met dit en het is onze job om te proberen om te dealen met you are out je the uit So um, toernooi. You know, dus we we'll doen ons best, om Ik zal mijn best om te. Om behandelen, deze conditie zo goed te mogelijk. Ja, want de Franse hunker hier eindelijk weer is een Franse winnaar. Yannick Noah was namelijk de laatste in 1983. Ik denk het time voor een French winner again. maar uh, yeah, but it's always time voor een French winner. Is <laughs> going to like be to. you Nee, uh, this year? zou no, but I would like to of course, you know. It's uh, you know we all want een uh, a French guy who, who win the tournament but uh but you know is it, tough voor uh, for the moment. Uh, Um, Roger Novak en uh, Rafa, you know, share every, every Grand Slam. You know, they leave nothing for for, this, for the for other players, so, so it's tough. But uh, of course we are here, you know, to to try to, to, to do that and, uh, and we will give our best. Zonka ze al even Djokovic, Nadal, Federer. Dat zijn de drie mannen die al jaren de hoofdprijs in het tennis onderling verdelen. Federer kan trouwens wel weer eens een prijsje gebruiken. Hij won dit jaar nog geen enkel toernooi en nam even een time-out. Roger, how are you? I'm good. How are you doing? I ask it because je um, you took some time off. Um how did that work out for you? Very good, you know. I was very happy being home for a change. It was the longest period of time I've ever been uh, in one place, I think since I started my career. I was dat? It's like, what am I doing at home? I should be at a tournament somewhere. You know, that's kind of how I uh, almost felt. Um, just being with my kids every single day, you know, in a big way was a big thing for me. Um, being in Switzerland for a long period of time is something also I haven't done in such a long time. So that was uh, something I really, really liked. And I'm not going to start doing it now regularly all the time, so otherwise that means I'm not going to be playing anymore. But I think it's really refreshing, and it just sort of cleanses you out a bit and you come back And you're really motivated and hungry again. But does it make you mentally stronger? No, not really. You know, I just think it's it's good to switch off your mind sometimes and get away from all the craziness and the buzz. And you know, the just people. reload. Ja, en je weet, mensen, je bent altijd in de limelight. Zoals nu, you know, de like you know, the spotlight, de the camera. Je moet er goed uitzien, je moet de juiste dingen zeggen. En soms zeg je de juiste dingen niet. Of soms wil je niet voor de camera staan. Dus het is leuk om weg te komen van alles. En dan, als je terugkomt, ben je eigenlijk blij om in deze situatie te zijn. Nu mag Federe zich opmaken voor een goed bezet Roland Garros met Rafael Nadal. Die is weer helemaal terug van zijn blessure. Acht toernooien dit jaar, acht finales en een wonder zes van. Dat moet zelfs op een speler van het kaliber Federer indruk maken. And is great, you know, and to me honestly it's not that surprising. I mean, let's be honest, he played seven out of 8 uh, tournaments on clay. He has a winning record of 95%, I think, on clay. So uh, was he going to lose what seven times the first round? I don't think so. He's he's too good of a player for him for that to happen. But nevertheless, he's comeback is amazing i mean no doubt about it i'm happy for him he waited uh, for the right moment and i think it should hopefully also teach a lesson maybe to other players to wait for the right moment after injury to come back because it, sh it shows in the Dallas situation it clearly paid off and here he is before the french open being the favorite it's a great story no doubt about it you're on the good half of the schedule huh? Of the side, of the draw? I mean, not really. I mean, I don't care, you know, uh, to be honest, if Rafa would have been in my section, that's okay too. You have to beat the best to win this kind of a tournament. Um, naturally, no one has, no one in the draw has beaten Rafa here previously, except Robin Serling, but he's not playing. Um, so it's never going to be easy when Rafa is in the draw, but every match has to be played. That's why we follow sports. That's why we follow tennis. We don't know what's going to happen yet, and I think that's why... This hele groep of media is here to find out in the next 15 days. Natuurlijk is er de komende week ook de strijd bij de vrouwen. Nummer 1 Serena Williams natuurlijk als de te kloppen vrouw. Maar ook nummer 3 Victoria Zarenka is een van de favorieten hier. Bij de vrouwen wordt vooral gesproken over de mentale strijd. Ik denk dat het alles is. Er is veel... Mind game, you know. It's a lot of me mental toughness. It's a lot of physical work. I mean, you cannot just win with your brain. It's not, uh, it's not a puzzle. But you have to be ready in every aspect. There is just some things that you need to be a little bit more, uh, uh, more aggressive, you know, and uh, you know, fight a little bit more, like mentally. Sometimes you need to dig deep, and you don't know the physical abilities you have. So somehow you find it. But uh, I think it's, it's. Um, it's a thing that you have to put all together and but really pay a lot of attention to details. You look really relaxed. I do. Yeah. I just, Are you? I'm normally really relaxed when I'm off court, which doesn't say when I'm on the court because I'm really focused and uh really, you know, in it so but uh, yeah, just a regular person outside the court. Nu nog breed lachende, vrolijke en ontspannen tennissen hier in Parijs eens kijken of we de komende weken gaan zien... wie die glimlach het langst kan laten staan. Zondag gaat het hier beginnen. En we kijken er naar uit. Natuurlijk uitgebreid te volgen hier ook op Radio 1 en op NWS.nl. Morgenavond is de Champions League finale tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Beide teams hebben vanavond op Wembley getraind. En ze hebben een persconferentie gegeven. En Andy Houtkamp, goedenavond. Goedenavond, Robert. Je was erbij. Wat ja. is, laten we met de trainingen beginnen, wat is je daar opgevallen? Nou, dat het uh, redelijk relaxed is allemaal. Uh, eigenlijk voorafgaand aan uh, de grote wedstrijd. Ze zijn natuurlijk heel blij dat ze allebei in de finale staan. En je kent dat wel, de bekende spelletjes, driehoekjes, een beetje op uh, doel schieten. Uh, ja, als je het moet hebben van je laatste training, dan, uh, dan nee. weet je het wel. Ja. Um, nou is het buiten Duitsland nogal een ding, uh, tenminste bij veel mensen, dat het een Duitse finale is. Dat mensen zeggen, ja, is toch wel jammer eigenlijk. Uh, hadden we liever anders gezien. Hoe, uh, hoe speelt dat daar? Uh, niet. Uh, het enige opvallende is dat er heel veel Duitse journalisten zijn en wat minder uit andere landen. Uh, zelfs ietsje rustiger dan normaal uh, zeg maar twee ploegen uit verschillende landen, want dan krijg je alle journalisten uit bijvoorbeeld Spanje of uit Duitsland uh, in één persruimte. En hier zijn er natuurlijk met name Duitsers die aanwezig zijn. En... Uh, wat mij wel opvalt is dat je hier bijvoorbeeld op tv of in de straten amper iets ziet van de Engelsen over deze finale. Je ziet op straat wel veel bussen, Duitse bussen, fanzones en dat soort dingen van BVB en van Bayern München. Maar voor de rest is het redelijk rustig. Dan even naar uh, de favoriete rol. Uh, de balletje wordt uh, traditie, traditioneel altijd een beetje heen en weer geschoven. Uh, nou, nu niet hoor. Nee, de, nee ja. de druk ligt gewoon bij Bayern. Ja, dat zegt uh, ook. Hij zegt uh, wij zijn de underdog en uh, we zijn bezig met het beklimmen van de Mount Everest. En heel veel mensen hebben dat geprobeerd en die hebben het net niet gehaald. En misschien dat uh, het ons wel net lukt. Ja. Dort moeten Jurgen Klop die weet nog niet wat hij, wat hij kan verwachten. Uh, hij zegt een prachtige locatie, Wembley. Maar het blijft een wedstrijd op zich. We met us four times in this season. But it's not a normal game, of course, because it's the biggest cup in the world. It's only one game and nobody wants to lose. Nobody wants to get off the game and give it up. Well, we want to give all in this 90 or 120 minutes or I don't know how long it will be. If this will be my only final. In my life. It's the perfect place for this. Ja, hij zegt dus perfect place. Zegt, ze hebben vier keer tegen elkaar gespeeld dit seizoen. Uh, maar dit is een speciale wedstrijd. Niemand wil verliezen, alles geven. Of het dan 90 minuten is of 120. Is het inderdaad de perfect place? Ja, fantastisch. Wat een stadion. Echt geweldig. 90.000 man kunnen in het vernieuwde Wembley Stadion. Ik ben er zelf nog niet eerder geweest. De collega Tiggler wel. Heeft Robba ook zien scoren een paar jaar geleden. Met het Nederlands al in dit stadion. Uh, tegen Engeland in de, een van de laatste minuten van de wedstrijd. Uh, ja, het is een fantastisch stadion. Echt zo mooi. 90.000 mensen die hier morgenavond ingaan. En reken maar dat het een uh, feestje wordt. Ja, Kan Jurgen kloppen over iedereen beschikken? Uh, bijna wel. Götze is geblesseerd, overigens dat is diegene die uh, na dit seizoen naar Bayern München gaat. Die is er dus niet bij, dat is wel een uh, gevoelige aderlating hoor. En waar hij heel bang voor was, was Hummels. Uh, die is uh, geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen Hoffenheim. Een voetblessure, maar die is uh, hersteld. Nog niet helemaal 100%, maar hij kan spelen. Hij zat ook achter de tafel bij de persconferentie. Hm. En dat is belangrijk dat hij verdediger wel meedoet. En bij Bayern? De bekende Bat Stoeber en Kroos, die allebei geblesseerd zijn, maar dat is al een langere tijd. En uh, sinds Kroos weggespeelt speelt uh, Arjen Robben, dus daar gaan we wel vanuit dat hij uh, morgenavond speelt. Ja, de Joep Heinkes werd er in de persconferentie ook even naar gevraagd, met name naar Arjen Robben, en dat hij na zijn blessure zo sterk is teruggekomen. Mm, nee, dat is voor mij niet verrassend, Arjen heeft op moment een zeer goede vorm. Hij is een zeer wichtiger speler in mijn systeem en vooral heeft dingen had hij in het ja, laatste jaar gelernt ook uh, defensieve afgaben te overnemen uh, en uit te voeren uh, en dat maakt hem nog veel sterker dan in de vergangenheid ja, hij uh, ja. zegt dus eigenlijk dat uh, Robben heel erg belangrijk is en de laatste jaren uh, heeft hij geleerd ook verdedigend uh, mee te spelen en dat maakt hem heel erg sterk zo zegt uh, Heinkens, denk je dat hij daar een punt heeft? Absoluut. Dat uh, hebben we ook al in de bijvoorbeeld halve finales gezien. Dat uh, de kracht, zowel van Dortmund overigens als van Bayern, is dat uh, de aanvallers heel goed mee verdedigen. Ribery zie je ook constant achterin hm. toch zijn werk doen. En datzelfde geldt ook bij Borussia Dortmund. Dat is toch wel uh, ja, het uh, totale voetbal. Hè? Dat is uh, zoals het hoort. En Robben is natuurlijk uh, uitstekend geweest, ook in die halve finales. Ja. Tegen Barcelona. Ja. En uh, ja, bij Dortmund geldt hetzelfde. Ze hebben niet voor niets van uh, Real gewonnen. Ja. Goed, uh, we gaan even doorpraten. Tenminste, niet met jou. Over de Champions League finale. Heel veel plezier morgen. We gaan uh, naar een ex-voetballer. En NOS-analyst, zeggen wij met trots. Mark van Bommel. Samen met jouw collega en die Bas Stigler. Die zagen uh, de clips aankomen. En Met name Bayern München in Londen. Ze stonden erbij en keken ernaar. Toen we het vliegveld uh, afliepen. stond de bus van Bayern München klaar om de spelers op te halen, die zijn vlak na ons geland. Liep je er bijna per ongeluk in? Nee, niet per ongeluk. De deur was dicht. Ik moest even kloppen. Maar het was wel heel leuk om uh, die twee buschauffeurs weer, weer tegen te komen. Eén dame trouwens. Een dame en een heer. Ja, en dan uh, kom je in het hotel en dan word je besprongen door fans van Bayern. Um, is het weer een beetje terug in de tijd eigenlijk om die reden? Ja, zo voelt het misschien wel een beetje. Uh, omdat ik er een aantal jaren geleden gespeeld heb. Maar de reacties van de fans waren wel, wel heel erg leuk. Dat ze uh, blij waren. En sommigen zeiden, ja ik ben trots dat je voor onze club gespeeld hebt. Maar dat is wel leuk om te horen dat de, dat de mensen hier nog steeds niet vergeten zijn. Ja. Hoe is het leven als oud-voetballer eigenlijk? Nou ik vind het heel erg prettig. Het is nog niet zo lang geleden dat ik, uh, dat ik stop ben zeg maar. Nou, een dag of, uh, ja, ik weet het niet meer, twee weken misschien. Maar ik ben wel heel opgelucht dat het, dat het eruit is, dat het voorbij is. en uh, Eigenlijk valt me last van me af en dat merk ik. Denk Ik dat ik dat merkte na een week. Ik was altijd bezig met de volgende wedstrijd. Vroeg naar bed gaan na de laatste wedstrijd. Jezelf preventief weer even naar een manueel therapeut gaan als je last had. En elke keer aan het denken van... Oh, volgende wedstrijd, hoe spelen ze? Spelen ze 4-4-2 of 4-3-3? Ik was er heel erg mee bezig. En dan was ik wel thuis... Maar mijn vrouw zei, eigenlijk ben je helemaal niet thuis. Omdat je altijd met andere dingen bezig bent. En nu heb je de rust en hoef je je nergens meer druk om te maken. Maar opgelucht, dat zijn bijna eh, zware woorden. Nee, zo moet je het ook wel niet zien. Maar ik ben gewoon blij dat ik nou gewoon rust heb. Dat ik niet continu met de volgende wedstrijd bezig ben. En dat heb je niet in de gaten. Als je voetballer bent, dan ga je maar door en dan ga je maar door. En dan ga je van club naar club en van wedstrijd naar wedstrijd. En nu merk ik van, hé, hey, zo kan het ook. Nou, wil je inschrijven voor de trainerscursus. Hoe staat het daarmee? Nou, ik heb er, dat wilde ik heel graag en dat wil ik nog steeds. Alleen, ik heb de overweging gemaakt uh, na een gesprek met, uh, met de cursusleiders... Uh, dat ik het toch niet ga doen. Dat ik gewoon rust wil hebben. En af en toe een keer naar Milaan wil gaan, een keer naar München, een keer naar Barcelona. Zonder dat ik verplichtingen heb uh, om, om die cursus te doen. En als ik die cursus wil doen... Dan wil ik hem 100% doen. En niet op 80% van dat ik denk, van, nou, ik had eigenlijk graag daar naartoe willen gaan. Of we hebben met de familie eh, iets. Of we gaan een keer met de kinderen op vakantie. En dan heb je de verplichting om, eh, om de cursus te doen. Dat kan natuurlijk wel. Maar nogmaals, ik wil het wel eh, 100% doen. Ja, Maar is dat uitstel of afstel? Al was het maar omdat van uitstel vaak afstel komt. Nee, het is uitstel. Want eh, ik wil het volgend jaar gewoon doen. Omdat ik het hartstikke leuk vind. Eh, om, om na te denken over voetbal. Niet alleen over jezelf, maar over het hele team. En dan heb je 25 karakters in een team zitten... die je eigenlijk allemaal hetzelfde wil laten voetballen. Ja, en er komt nog veel meer bij kijken op zo'n cursus. Maar ik vind dat wel heel erg leuk. En ik denk dat ik dat, ik dat wel heel erg leuk blijf vinden. Ben je Bayern München-fan deze dagen? Ja, dat ben ik eigenlijk altijd wel gebleven. Ik heb ze altijd gevolgd. Maar sowieso in de finale, ja. ja. Um, en als je nou hier naar zo'n wedstrijd gaat... en je analyseert dat en je kijkt analyseer je dan, of nuchter, of sta je echt met een rode sjaal om? Nee, ik ben wel, ik ben wel fan. Misschien is dat heeft dat ook wel met te maken dat ik, dat ik pas gestopt ben. Maar natuurlijk wil je wel analyseren. En dat zal voor mij ook wel raar zijn dat je nu over spelers gaat praten... waar je zelf mee gespeeld hebt. Ja. Nou, begin maar. Want uh, iedereen zegt, Bayern München is op dit moment het beste team van uh, Europa... misschien wel van de wereld. Wat is in, in het kort dan de analyse van die kracht? Ja, dat wordt snel gezegd, omdat ze natuurlijk Barcelona verslagen hebben. En dat was jaren... Ja, beste. maar niet met misselijke cijfers ook, dacht ik. Nee, maar dat is ook weer uh, Bayern München. Die hebben ze niet verslagen trouwens, die hebben ze weggespeeld. Ja, dat moet ik helemaal gelijk aan geven. En uh, eigenlijk is er al een aantal jaren aan de gang. Want ze spelen voor de derde keer in vier jaar de Champions League finale. Dat is ook niet verkeerd. Maar wat Bayern München... Uh, daar moet ik ze echt een compliment voor geven. Hoe ze het, hoe ze het team samenstellen. Het zijn niet alleen goede voetballers... Maar het zijn goede karakters. En dat is vaak nog belangrijker dan een topspeler die een slecht karakter heeft. Daar win je wedstrijden mee. En met voetballers die een goed karakter hebben en die ook nog kunnen voetballen. Daar win je kampioenschappen mee. Ja, dat is bijna een uitspraak van Jurgen Kloppen. De trainer van Dortmund. Die ooit gezegd heeft met de individuele kwaliteit. Daarmee win je wedstrijden. Maar met teamgeest win je kampioenschappen. Ja, dat, daar heeft hij eh, misschien wel gelijk in. Maar binnen die teamgeest moet je natuurlijk wel goede spelers hebben. En spelers die, die begrijpen wat je ervoor moet doen. Dus niet alleen 19 minuten op een zaterdagmiddag. Maar ook de hele levensstijl daarop aanpassen. Want het voetballeven gaat heel snel voorbij. Dat heb ik zelf ondervonden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij Fortuna begon. Maar dan moet je dus eigenlijk alles uit jezelf halen. En één keer kampioen worden is niet makkelijk. Maar dat kan. Maar je moet het jaren achter elkaar laten zien. En elk jaar wordt er meer van je verwacht. Omdat elk jaar uh, wordt het moeilijker. En dat is weer het mooie van de echte topspelers... En dan kom je weer terug op, op de karakters. Dat zijn vaak dezelfde karakters. Is de kracht van Bayern, is dat Robben en Ribery en Mandzukic? Of is dat misschien wel Schweinsteiger en Martinez die erachter staan? Of is dat misschien wel Laam? Is dat misschien wel Dante? Is dat de keeper? Is dat Nooyer? Of is het allemaal waar? Nou, ik denk dat het allemaal wel waar is. Want het is echt een elftal wat daar staat. En eh, als je ziet hoe zij verdedigen met elf man... 19 minuten lang en dan naar achteren uh, lopen. Maar als je ziet wat Ribéry en Robben van meters naar voren maken in volle sprint. Ja, dat is, wel, uh, dat is wel kwaliteit hoor. Kan Dortmund ook zoiets? Is dat vergelijkbaar? Ja, dat is vergelijkbaar. Ik denk dat zij ongeveer hetzelfde misschien kunnen. In Duitsland zeggen ze het powervoetbal, Dat je uh, 19 minuten lang gas kan geven naar voren en naar achteren. En het is wel uh, heel apart dat ze alle twee in de finale staan. Dat zegt... Wel iets over, uh, over de Duitse stijl op dit moment. Ja, het is een compliment voor de Bundesliga eigenlijk. Waar nou ja, jarenlang men wel van vond dat het een grote competitie was. Maar waarvan nu ineens iedereen zegt, want zo werkt het, opportunisme, het is de beste. Ja, en zij profiteren uh, ook wel een beetje van het WK 2006 qua infrastructuur. Alles is mooi en nieuw en ziet er goed uit. Ja, stadions zijn altijd vol. Ze hebben een hele goede financiële uh, situatie. Ze zetten de bond ook bovenop. Um, de, de sponsors zijn natuurlijk ook wel aanwezig. En je hebt natuurlijk een land van volgens mij bijna 90 miljoen inwoners. Dus ze hebben een hele grote afzetmarkt. En buiten dat uh, um, ja, is het gewoon, ik heb het zelf ondervonden, je woont er heel prettig. Je voelt je er uh, veilig. En um, ja, dat is denk ik ook wel uh, iets waarvan je denkt als voetballer, daar zou ik ook een onderdeel van willen uitmaken. Nu je hier zo bent, denk je dan toch nog even terug aan 2010? Die finale tegen Inter, die Bayern met jou toen niet won? Ja, die probeer ik wel uh, te wissen. Maar die, uh, dat zijn finales. En dat was misschien wel een heel uh, apart jaar. We hadden uh, volgens mij de bekerfinale, die wonnen wij. Een week later wonnen we het kampioenschap. En weer een week later verloren we de Champions League finale. En een maand later verloren we de WK finale. Maar ik denk liever terug aan de, aan de mooie finales die je wint. En dan probeer je die uh, verloren finales uh, probeer je een, een plek te geven. En daar uh, wil je niet, liever niet aan denken. Maar dan moet je zo... toch terug naar 2006. Ja, dat is iets verder terug. Maar in 2010, we waren eigenlijk wel kansloos in die wedstrijd tegen Inter. Die waren veel en veel beter en, uh, en ze hebben ook verdiend gewonnen. die wedstrijd. En dan kun je er ook iets meer vrede mee hebben dan tegen Spanje. Maar wat doet het met een ploeg die drie finales in vier jaar mag spelen... en de eerste twee verloren heeft? Ja... Ik zou het niet weten, want ik heb het niet meegemaakt. Ik was bij de eerste erbij in, in Madrid, waarin we kansloos verloren Maar vorig jaar hadden ze natuurlijk moeten winnen tegen Chelsea. Ik denk dat die wel uh, harder uh, aankomt. En helaas, uh, of, uh, helaas ze krijgen nu voor de derde keer een mogelijkheid. Dus ze moeten het eigenlijk positief zien. Dat ze die twee, Als ze nu winnen, ja, kan je die andere twee finale's heel snel vergeten. Wat is de geheim type voor de wedstrijd? Ik zeg 3-0. Ik ben er wel van over overtuigd dat bij een München winnen. Een rolletje voor Robben nog? Ja, dat uh, hoop ik wel. En eigenlijk uh, in deze vorm raak ik er ook vanuit, samen met Ribery. We gaan het zien. Mark van Bommel was dat in gesprek met Bas Stigler. Die ook met oud-bondscoach Bert van Marwijk sprak. Ben je al benaderd? Uh, wat bedoel je? To go ahead. Oh, <laughs> uh, nou, ik vind het wel... Maar laten we nog even afwachten. Maar het mag eigenlijk niet meer misgaan. Maar ik, uh, ik vind het wel heel erg leuk, ja. Een echte voetbalclub waar jij uiteraard wat mee hebt... al was het maar omdat je er geboren bent, dat is jouw ding, hè? Ja, nou, Go Ahead is eigenlijk mijn club. Omdat ik, uh, wat je zelf al zegt, ik ben daar geboren. En ik was, geloof ik, 23 dat ik, uh, dat ik uit Deventer wegging. Dus ik, heb, uh, geloof, ik ben, geloof ik, 14, 15 jaar lid geweest van Go Ahead. Het is een hele kleine stap van Go Ahead... naar Bayern München tegen Borussia Dortmund. Wordt dat een leuke finale... Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar ik denk het wel. Uh, als ik uh, uh, bijvoorbeeld naar Dortmund kijk, die uh, uh, in de Champions League uh, competitie nog uit in Madrid gewoon zichzelf waren en ook hun eigen uh, speelwijze hanteren, Terwijl ik verwachtte dat ze misschien wat, wat, wat defensiever zouden spelen, uh, verwacht ik nu ook dat ze dat, ze dat hetzelfde doen. En, de, en eigenlijk van Bayern ook, dus ik denk dat beide ploegen, dat het een open wedstrijd wordt. Ben jij verrast uh, geweest, misschien wel net als de rest van de wereld, om te zien hoe die Duitse ploegen in de halve finale de grootheden uit Spanje werkelijk hebben weggespeeld? Nou, de, de, de, als je kijkt naar de uitslagen, dan, uh, dat, dat is, dan ben ik wel verrast. Ik bedoel, uh, een, een doelstalder van, uh, van 7 voor en 0 tegen van Bayern tegen Barcelona... Uh, uh, Dortmund is natuurlijk door het oog van de naald gekropen tegen Malaga thuis. Je had het uit al moeten afmaken. Maar het, het zijn wel twee ploegen die verdiend in de finale terecht zijn gekomen. En dat, dat hadden niet veel mensen vooraf voorspeld. Uh, maar Dortmund uh, is, is heel onbevangen nog steeds. Dat is ook het voordeel van hun denk ik, nu in de finale. Dus daar zou je het wat minder van verwachten. Maar de, dat de kans bestond dat ze die eindstrijd zouden halen... die is bij mij ook wel altijd aanwezig geweest. En voor Bayern is het eigenlijk... nou ja, misschien wel bijna vanzelfsprekend. Als je die twee ploegen nou naast elkaar legt... wat zijn dan de voornamelijkste verschillen? Nou, wat ik net al zei. Ik denk dat, uh, dat voor Bayern is het moet het gewoon. Ik bedoel, dit is het is de derde keer dat ze in de Champions League finale staan... in de afgelopen vier jaar. Vorig jaar thuis verloren, zij moeten gewoon... Uh, Dortmund is, uh, de, is dit een, voor Dortmund is dit één grote belevenis. En deze ploeg die, uh, die wordt ook de 100.000 mensen ontvangen in Dortmund als ze zouden verliezen. Dus er is wel druk, maar die staan er toch iets anders in. Uh, de speelwijze lijkt wel op elkaar. Ik denk wel dat Bayern wat vaster is. Ze hebben ook meer ervaring natuurlijk. Uh, ik denk dat de gemiddelde leeftijd ook ietsje hoger ligt. Uh, maar de, de, de, de manier van spelen wijkt niet veel af. Wat voor mij opvallend is, dat is dat uh, bijvoorbeeld als ik, nou, als ik Bayern als voorbeeld neem... Uh, die in de Duitse competitie heel dominant zijn geweest. En uh, dat, dat lees je vaak af aan het balbezitpercentage... Uh, zij hadden in de Duitse competitie 60-70% balbezit. Dus zij waren dominant, ze waren de ploeg die het initiatief had. En in de Champions League hebben ze gewoon 30-40% balbezit. Dus zij, kun, zij zijn in staat om het, om, om het verschil te maken in balbezit als ze het spel moeten maken. Maar zij kunnen ook heel makkelijk omschakelen. En dus vanuit de omschakeling voetballen, vanuit de counter. Dat hebben ze bij Barcelona laten zien. Het grote verschil met Barcelona is, Barcelona is zo dominant geweest de afgelopen jaren. En, eh, en, en hebben dus puur op basis van hun mooie voetbal in balbezit altijd het verschil gemaakt. Ik denk dat Barcelona moeilijk kan omschakelen. Zeggen we wachten even en nu gaan we op de counter spelen. En dus dat maakt Bayern wel heel erg compleet. En Dortmund uh, is vergelijkbaar. En de beide ploegen zijn natuurlijk wel aan elkaar gewaagd. In de zin van, als je de afgelopen drie, vier jaar kijkt... heeft Dortmund toch ook vaak gewonnen van, uh, van Bayern. Dus er is veel respect voor elkaar, ook wel angst. Maar ik heb afgelopen zaterdag uh, Dortmund live gezien thuis tegen Hoffenheim... En... Uh, ik denk toch dat, uh, dat Bayern er veel beter op staat op dit moment. Ze hebben ook de vorm. En in deze grote wedstrijd zal Dortmund Götze heel erg missen. En het is nog maar de vraag of Hummels meedoet. Uh, normaal gesproken Ik vind het jammer dat Dortmund niet de topvorm heeft op dit moment. En dat ze niet echt compleet zijn. Want dan, dan had ik het nog wel eens willen zien. En, en nu, nu zal het... Uh, ja goed. Ik denk dat, dat Bayern zal winnen. En dat kan met één golverschil. Maar het kan ook een grote uitslag worden. Ja, Bert van Marwijk twijfel er nog of hij ons meedoet. Wij weten inmiddels dat hij fit genoeg is om mee te doen. Morgenavond, kwart voor negen, is de aftrap. En uiteraard is de finale live te volgen op uh, Langs de Lijn op Radio 1. Dan een ander mooi evenement. Het golf. De Ladies Open. Christel Bouillon en Davy Claire Schrevel zijn de bekendste namen... bij dat Ladies Open Golf. Dat vanmorgen is begonnen op de International. Mooie baan Pal naast Luchthaven Schiphol. Maar het meest in het oog springt toch wel de aanwezigheid... van de 22-jarige Cheyenne Woods... Woods, inderdaad, familie van de Amerikaanse nummer 1 bij de mannen Tiger Woods. Een echte woods in Nederland, dat komt hier vaak voor. De reportage is van verslaggever Ragnar Niemeyer. De golfbaan naast Schiphol, dat betekent vooral heel veel van dit geluid. Maar tussen alle landende en opstijgende vliegtuigen door... klinkt ook regelmatig dit... Veel toeschouwers en lenzen van fotografen richten zich op Chayenne Woods, een nichtje van Tiger, te bewonderen deze dagen aan de rand van Amsterdam. Chayenne Woods, ja natuurlijk. Ja, het nichtje van. Dus dat is natuurlijk wel uh, een leuk verhaal. Uh, ik vind er ook uh, best wel op te lijken. En ik heb een keer um, tegen haar gezegd dat uh, mocht ze het niet halen, de kwalificatie... dat ze dan bij mij moest zijn voor een wildcard voor ons toernooi. Want ze kan echt wel heel goed golven. Toegegeven, Cheyenne is nog geen Tiger Woods. Tiger's got 152 yards. Should be just a nice comfortable 9-iron for him. They're gonna go nuts when he hits this thing. in! <laughs> maar wat niet is kan komen... Want ze is meer dan familie van de beste golfer van de wereld. Ze won bijvoorbeeld vorig jaar al een toernooi op de Amerikaanse proftour. En in de amateurtijd was ze 30 keer de beste. Toch slaagde ze er niet in om een ticket te veroveren voor de Amerikaanse vrouwentour. En dus beproeft ze momenteel de geluk in Europa. Vertelt Liz Wijma, toernooidirecteur in Amsterdam. Kijk, ze ook natuurlijk wel op uh, invitaties in Amerika, omdat ze daar geen speelrecht heeft. En uh, alles wat ze dan in Europa kan spelen, dan, uh, dan komt ze wel gewoon graag hier naartoe. Want voor de rest uh, heeft ze anders uh, toch geen toernooien die ze kan spelen. Ze heeft zichzelf uh, gewoon aangemeld dus, net als ieder ander? Ja, ze heeft zich gewoon aangemeld, ingeschreven op de, op de website uh, van de European Tour. Maar ik zag hem maar steeds niet op de inschrijflijst, dus toen ben ik me wel een beetje zorgen gaan maken. Want dat had het ook al aan de pers gecommuniceerd hier. En die hadden een hele mooie kop in de Telegraaf erover uh, geschreven. Woods, kom naar Nederland. En toen begon ik hem wel een beetje te knijpen. Is het nu zo, je praat veel met de speelsters, met de sponsors van het, van het toernooi, dat eigenlijk ook bij de toeschouwers deze naam toch steeds wel uh, om uitleg vraagt? Ja, en uh, het helpt ons wel natuurlijk. We komen dus daardoor toch wel uh, weer extra in de publiciteit. Nou ja. <laughs> nee, ik heb het gewoon aangesproken bij, bij haar voornaam. En uh, we hebben het over allerlei dingen gehad. En niet over, uh, over Tiger, ik bedoel. Ik denk dat ze dat ook gewoon liever dat we het over, uh, over haar hebben dan uh, Tiger. Aan wie je het ook vraagt op de International: iedereen is goed te spreken over Cheyenne Woods. Niks geen sterralures. Waarom zou ze ook? Ze werkt gewillig mee aan interviews, aan fotosessies. En ook Davy Claire Schrevel, een van de Nederlandse troeven bij het Deloitte Ladies open, is eigenlijk vollof. Nee, nou, ze is dus hartstikke vriendelijk. Ze staat gewoon met twee benen op de grond. Uh... Ja, ze speelt het goed. Ik bedoel, ze weet dat ze met, met haar naam uh, ja, endorsements en zo binnen kan halen. En uh, misschien wat invites. Maar daarna staat ze gewoon met twee benen op de grond en uh, kon je leuk met te kletsen. En uh, heeft ze ook nog eens een goede uh, golfgame. Wordt dus. zij bij uh, kandidaat om dit toernooi eventueel te kunnen winnen? Een outsider misschien? Ja. Nou, dat weet ik niet, want het is, dit is echt wel geen Amerikaanse baan. Het is meer een Engelse baan. Nu staat er heel veel wind. Uh, het is heel koud. En, uh, zij komt niet uit een koud klimaat. Dus ik denk eerder dat een Engels hier uh, hoog scoort of een Nederlandse dan, uh, dan dat zij dat doet. Maar nou, ze kan wel hoog eindig maar winnen. Ik weet het niet. Je moet echt wel goed de ballen laag kunnen spelen. Heel veel laag over de grond. Hè? Dus er zijn hier zoveel heuvels met uh, kort gras... ...waar je gewoon eigenlijk bijna over hier niet te chippen. Je moet bijna alles van buiten de green kan je putten. Nee? Ja. I mean... I mean, I don't play in weather like this very often... ...with the cold and the wind and the rain. Um, coming from Arizona, I'm spoiled. You know, it's sunshine every day. Um, so it's definitely a change for me, but um, I think it's making me a better player and preparing me for, you know, to be on the LPGA or L.E.T. full-time. Yeah, um, I mean, I just te to see how she plays, and she's a hartstikke good speelster and I hope that she daardoor more bekend wordt dan om who she is, who she is. I don't really see him that much. Maybe uh, two, three times a year. Um, but, you know, he's always there if I need advice or need help het um, so is altijd nice leuk om hem daar te hebben. Hij is de enige andere persoon in mijn familie die eigenlijk golf um, speelt. So dus hij is de beste persoon die ik ever kan gaan. Hij is waar ik nu ben. Dus hij is definitely iemand die ik kan gaan to als ik ever need help nodig heb. Ja, Shia en Woods daar op de International, vlakbij Schiphol, maar dat hadden we al begrepen. Ze staat na dag 1 in de middenmoot met een score van 1 boven par. Beste Nederlandse is Christel Boljon die we terugvinden op een gedeelde vierde plaats met 3 onder par. Morgen dag 2 en dan zondag de finale daar. Dan, jong Oranje, dat heeft de eerste en enige oefeninterland in de voorbereiding op het EK gewonnen. De ploeg van Corpot was in Emmer met 3-1 te sterk voor het belofte team van Australië. Maher, Wijnaldum en volgens mij ook Strootman, die maakten daar de goals. Het was een makkelijk oefenduel... maar toch zag de aanvoerder Strootman nog een paar verbeterpunten. Ja, verschillende dingen. Kijk, uh, vooral met de druk zetten dat de. Dat we daar iets duidelijkere afspraken over moeten maken. En nu stonden we iets te ver uit elkaar. En dan zie je dat zelfs Australië er doorheen kan voetballen. En dat mag niet gebeuren. Zeker, zeker de landen waar we tegen spelen. Die straffen dat toch gelijk af. Ja, jullie hebben een op papier nogal pittige pool. Wat weet je er eigenlijk van? Ja, je hebt de selecties een beetje bekeken. Kijk, uh, bij Spanje, daar hoef je er volgens mij niet zoveel over te zeggen. Duitsland ook niet. En Rusland, uh, die hebben ook allemaal spelers die, uh, die in het. Uh, ja, in het echte Rusland hebben gespeeld. Dus dat zijn allemaal talentvolle spelers en we kunnen onze borst nog maken. Is het een beetje vergelijkbaar met het EK van het grote Oranje? Jullie hebben een hele zware pool maar als je erdoor komt? Ja, maar ik denk dat het gewoon het beste is. Tuurlijk, we hebben uitsproken dat we voor de, voor de titel willen gaan. Anders hoef je ook niet naar dat toernooi, maar we moeten gewoon van wedstrijd naar wedstrijd kijken. En we, proberen, we, gaan ons nu, uh, we hebben nu het weekend vrij. Dan gaan we ons maandag melden en dinsdag naar Israël. En dan gaan we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijd tegen Duitsland. Kevin Strootman, was dat? Op weg naar het EK. Goed nieuws van de volleyballers. Die zijn het wk kwalificatie begonnen met een mooie zege op bosnië herzegovina de ploeg van bondscoach Edwin Benne won in Zagreb met 3-0 maar liefst. 25-14, 25-23 en 25-14. Dit was deze editie van NMW's Langs de Lijn. Morgen om half vijf is het het sportforum met Nanda Boers en Edwin Winkels. En natuurlijk Ton Boot. Dan hoor ik u graag weer zometeen met het ogen morgen. Dat wordt gepresenteerd door Thijs van der Brink. Goedenavond.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 Alle verhalen van Babel zijn nu verschenen in de beroemde Russische bibliotheek. Hier is Babel, door Stalin vermoord, maar springlevend in zijn onsterfelijke verhalen. Alsjeblieft. Zeg nou zelf, als er een gekozen minister-president zou komen, is de kans wel groot dat we in dit tijdperk van de dwingende medialogica worden opgezadeld met een of andere charismatische Eh, uh, Sorry, praatjesmaker. Meer van Maarten, Het Magazine opinierend, relativerend. Nu drie nummers voor 10 euro. Ga naar maartenonline.nl. Ik heb zelf ook een abonnementje genomen. Het V-Fonds steunt herdenkingen, verzetsmusea en bevrijdingsfestivals... om mensen het verhaal achter onze vrijheid te laten zien. V-Fonds. Investeert in vrede. Niet elke verandering heeft gevolgen voor uw toeslagen...